Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journal. Het dodental in de Gazastrook door de Israëlische luchtaanvallen is opgelopen tot meer dan 2200, dat zeggen de Palestijnse autoriteiten. Ruim 8700 anderen zijn gewond geraakt sinds afgelopen zaterdag. Op de westelijke Jordaan-oever kwamen zeker 54 mensen om het leven, nog eens 1100 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt vandaag tot drie uur vanmiddag Nederlandse tijd in de Gazastrook geen schade aan te zullen richten op twee belangrijke routes richting het zuiden. Dat moet Palestijnen in staat stellen uit te wijken voor een Israëlisch grondoffensief. Hamas wil dat de mensen blijven en de Israëlische oproep negeren. Het is niet duidelijk of en hoeveel Palestijnen in een paar uur naar het zuiden van de Gazastrook kunnen gaan. Er is daar een grensovergang met Egypte, maar die grens zit dicht. De Israëlische ontruimingsoproep voor het noorden van de Gazastrook komt neer op een gedwongen verplaatsing en is daarmee een oorlogsmisdaad, zegt de Noorse oud-diplomaat Egeland. In de jaren negentig was hij betrokken bij onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. Egeland vindt het terecht dat het Westen Israël steunt in de strijd tegen terrorisme. Maar dat mag volgens hem geen vrijbrief zijn om het leven van de Palestijnen in de Gazastrook te vernietigen. Het referendum over de positie van de inheemse bevolking van Australië heeft het niet gehaald. De Australiërs konden zich uitspreken over de vraag of de aboriginal bevolking en de bewoners van de eilandengroep Straat Torres erkend moeten worden als de oorspronkelijke bevolking van het land. Daarvoor is een aanpassing van de grondwet nodig. Landelijk gezien bleef het ja-kamp steken op iets boven de 40 procent en ook op deelstaatniveau haalde het voorstel geen meerderheid. Het weer geregeld zon vandaag. Vanuit het noordwesten meer bewolking met regen. In het noorden ook met hagel en onweer. Het wordt 13 tot 15 graden. Ook vanavond verspreidt over het land nog wat buien. Maar ook af en toe opklaringen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Het op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar staatjes en vad die zegt je verkeer. Mama zegt dat er man een oude zij ze is. En dan roept zij uit, dan kind de zee, is hier zo fris Ze blijft de stil, de haar vlaaier ook omhoog. Maar botselen roept ze gil, de zee zit in mijn op We gaan naar zand. Zandvoort al aan de zee. Een, een goedemiddag uh, lieve luisteraars in Zandvoort de regio en verder buiten. Uh, we hebben weer een, een uitstekende uh, spreker, een, een interessante spreker. Uh, we weten te strikken om hier in de studio te zitten, Tom Drommel. En wie kent Tom Drommel niet? Heel Zandvoort kent Don Drommel, want hij weet alles van Zandvoort en de talloze lezingen die hij gegeven heeft al in de afgelopen jaren weten we dat hij een kenner is bij uitstek. We gaan praten over volkstuintjes, want de volkstuinvereniging bestaat 40 jaar. Maar de geschiedenis gaat veel verder terug naar alle de landjes... die in de duinen werden gehouden door de zonvoerters... waar varkens, aardappelen en dergelijke uh, voorkwamen. Tom, welkom aan de techniek, staat Cor draaien. Cor, uh, fijn dat je er nog steeds bent. Wanneer ga je nu varen? Nou, dat weet ik nog niet. Oh. Het probleem is mijn visum. Ja. Ik, heb, ik moet een visum hebben voor Gabon. En Gabon, dat is West-Afrika. En daar, daar werkt het wat anders dan in de gemeente Zandvoort, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Hier is het gewoon zes weken en heb je wat. Ja. Maar daar is het zo van, ja. Je moet wat geld meenemen. Je moet wat geld meenemen, maar ja. niet ik. Oh, oké. Okay. Nou, we wachten af. Ik ben blij dat je er bent. Heb je leuke muziek uitgezocht? Ik heb een uh, paar hele leuke nummers uitgezocht. En ik denk dat uh, dat, dat mensen zijn die, die dat horen. Die denken, goh, ik wist niet dat dat ook bestond. Heel goed. Lieve luisteraars, als u uw vragen heeft aan Tom Drobbel... Uh, aarzel dan niet en bel. U komt rechtstreeks in de uitzending. Uh, 57 Oftewel 023 57 30 393 En Ton Drommel kan ze allemaal beantwoorden Alle vragen, dus aarzel niet en bel Ton, welkom Dankjewel Pieter ik, uh, Hoe is het ik, begonnen? Begin eens bij je begin Ja, laten we helemaal eens even Bij het begin beginnen, dus bij mijn geboorte Nou, wij woonden vroeger. Hoe lang is dat geleden Ton? Dat is uh, ruim 66 jaar geleden Ja, dus ik, uh, ik ga uitrekenen ja, dan weet ik het. Uh, Oké. Okay. Nou, ik zal zo. De, de eerste drie jaar na mijn geboorte woonden wij aan het Beekmanpleintje in Plonoord. Het, in het rode dorp, eigenlijk toen de tijd genoemd. Hè? Ja. En na drie jaar toen vond mijn uh, vader het eigenlijk welletjes daar. En die wilde wel uh, het, het verder opzoeken, maar dat was wel iets verder op duin Het was niet veel verderop, Het was op de, op de Valentinepeg. Dus het verhuizen ging via het flopje achter de huizen door. dus... Uh, mijn moeder die wilde eigenlijk naar de Tollestraat toe. Er waren pas nieuwe huizen gebouwd op het Zeemeeuweterrein. Maar daar vond mijn vader de huur. Stop, stop, je gaat snel. Zeemeeuweterrein, waar? Het Zeemeeuweterrein lag toen de tijd langs de spoorbaan... waar nu de Tollestraat al, eigenlijk al vele jaren is. De Zollestraat, Potgieterstraat. Ja, ja, ja. ja. Dus daar werden toen die nieuwe huizen gebouwd. En ja, het zandwoord is ja, na de oorlog natuurlijk. Het geld en alles. Dus mijn vader vond dat een beetje te, te, te, te jouker worden. Dus die zegt: nou, we gaan naar de Valenneweg toe. Okay. Daar woonden we toen uh, ja, zou ik zeggen onze buurman toen de tijd dat was een de meneer Kerkman. Die had een petroleumhandel aan huis toen. Daar op hetzelfde punt, We was net even over de tweede spoorbomen heen. Op het hoekje? Uh, op het hoekje, nee hij zat niet op het hoekje, want daar zat uh, de heer Seidsma toen de tijd met een bibliotheek. Oh. Dan kon je ook boeken lenen toen de tijd. Ja. Hoe de man dat daar gered heeft, is maar nooit, altijd een raadsel gebleven, maar goed. Maar naast ons woonde de uh, Arie Kerkman dan. En die dreef uh, petroleumhandel ja, milieueisen waren er schijnbaar nog niet zo erg, dus alles kon, ik kon in die dagen. Uh, die Verlennepweg, aan de Duinrand dan gelegen, over de spoorbomen. Daar woonden wij heel prettig, want uh, vlakbij het huis zit je een hele grote speeltuin. Toen de tijd toch kindervloog, net even over de bomen heen. Dus, uh, weg. Tegenwoordig de weg. Uh. Ja. Toen de tijd noemden ze dat ook nog eens de Beltweg dan langs. Maar ik, dat was... ik kan je nog steeds volgen. <laughs> Oké, okay, je weet waar ik zit nog. Ja, dus, ik weet uh, waar je zit. Goed. Uh, die Vlindepweg, ja was voor ons... Heel... Je keek uit op de remise aan de overkant. Uh, wij keken uit op de remise. Eigenlijk zagen we nog wat dennetjes ervoor. Maar het mooie was van die Vlennepweg toen de tijd. Verkeer was er haast niet. Voetballen deden we op straat. He, dat, dat, dat kon... Als het heel erg warm weer was... dan haalden we de teerbolletjes uit de straat vandaan. Want het was een, wel een geasfalteerde weg. Maar het werd ook de teerweg genoemd toen de tijd. Dan haalden we de bolletjes uit de straat. en maakten we knikkertjes van. Die, die rolden we door het duinzand. En dan konden we ermee knikkeren daarom, dus dat was, uh, dat was echt wel mooi. De mensen zaten buiten, je kan het niet meer voorstellen eigenlijk tegenwoordig, maar in die vijftig jaren. De mensen die zaten buiten op stoelen gewoon zomerdags, uh, s'nachts gingen ze naar binnen, de deur bleef openstaan. Je kon eigenlijk met een loper bij iedereen naar binnen toe, het was, ja, het was zo gemoedelijk toen de tijd, dus uh, ja, ik heb een, uh, we hebben daar lekker uh, gespeeld en geleefd eigenlijk. Ja, met de duin aan de overkant van de weg. We hadden een uh, kleuterschooltje aan de overkant van de straat. Mm. Uh, ik heb hem weinig bezocht, want meestal waren wij in de Duinen aan het spelen. Want uh, ja, het was, was het mooiste natuurlijk, ja. hè? Nou, achter dat... Uh, Moet even kijken, achter dat speeltuin... of achter dat, uh, ja, achter dat kleuterschooltje van ons... en die overkant, daar had je een hele grote barak ook liggen. Dat vonden we vroeger wel een beetje eng. Als jongen ging, probeerde je altijd een binnen de te kijken. Van oorsprong was dat een ziekenhuis. Dat waren, een, uh, ja, dat was een, uh, eigenlijk een verpleeghuis geweest. Hè? Ja. Dat was, uh, de, ze noemden het toen de tijd een de roodvonkbarakken daarachter. Mhm. Mm dus daar is het eigenlijk mee, uh, mee begonnen. Wat wij in Noord ook mooi hadden, was dat stratencircuit. Het oude stratencircuit van voor de oorlog lag er nog. En het was helemaal intact. <kwijden> en dan hielden we fietsraces. Van de Vlennepweg af afgingen we met... Steven. Dat ging rond de, rond de Hockeyvelden toen? Dat liep uh, rond de Hockeyvelden en dan ging je de Vlennepweg omhoog. Dan ging je de van Alphenstraat over. En dan ging je voor de ingang van het circuit ging je weer naar beneden. En dan kwam je langs de Vijverut van Henk Paap. Ja. En dan kwam je zo weer uit op de Vlennepweg. Onder aan de Vlennepweg op de kruising waar ze nu op het ogenblik aan het opbre opbreken zijn. Ja. Ja. Maar wij hadden toen de tijd die straten voor onszelf. Hè. Die enkele auto die er eens een keer langskwam, dat was, uh, dat was helemaal niks. Dus het is niet voor te stellen, maar, maar dat je met vier zeepkisten tegelijk de te vollende weer gaf naar beneden dezelfde. Daar ja, waren vroeger ook zeepkistwedstrijden. Er, er zijn ook uh, officiële wedstrijden zelfs nog gehouden. Ik kan je nagaan hoe ja. makkelijk dat was ja. die, die, in die tijd. Dus. Maar zo is het eigenlijk, ja, zo is het eigenlijk een beetje in het begin, uh, in het begin gegaan. Leuk, leuk. Uh, maar we hebben het gehad over die, die barak dan ook. in dat verpleeghuis. Ja, dat was prachtig spelen daaromheen. En dan zat je tegen een kerkel van eigenlijk. Nee? Dat ja. was eigenlijk voor... voor ja, als je, als je klein was, was dat ook wel wat. Hè? Want ik wist niet beter vandaar dat gingen de mensen naar de hemel toe. <lacht> ja, dat, dat was me verteld. Dus, maar Oppo is daar weggebracht. En dan stond ik eigenlijk omhoog te kijken naar waar die ladder was eigenlijk. Maar, die heb ik nooit gezien toen. <lacht> maar goed... Ik wil wel eens even verder gaan over die Noorderduinweg. Want... Wacht eventjes. Ja. Uh, hoe, hoe lang heb je daar nou gewoond op die Vlennepweg? Uh, ik heb daar gewoond tot uh, aan betrouwen. Dus ik heb daar een, een, zeg maar een 23 jaar uh, gewoond aan de Vlennepweg. En ik heb hem dus zien, uh, zo ver zien uitbouwen dat je tegenwoordig er geen eens meer over kunt steken. <laughs> dat je echt goed op je tellen moet passen. Want... Welke zandvoerders wonen er nog meer naast je? Kerkman, uh, naast me woonde Gerrit, Gerrit Troll aan de andere kant van Kerkman dan. En die liep zomers op strand met de Zandvoortse muzikanten. Dan liep Piet de Mansen met een rood klompje. Leuk. En daarnaast weer, naar het hoekje toe, dus naar het winkeltje daar op de hoek, waar Zijsma dan zat. En later de petrolieboer. Daar woonde mijn oom Piet, drommel. En dan om het hoekje woonde mijn grootmoeder, oma Drommel. Dus we zaten op, uh, uh, op opoedrommel. Uh, het was een heel het was, uh, het was een aardig wijkje met drommels bij elkaar. <laughs> dat, he. Hele-, helemaal weggedouwd aan het andere eind van duin eigenlijk toen de tijd. He. Tom, we gaan even naar de muziek. Ja. Ik heb geen spijt. Ik heb geen spijt van de dingen die je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 Stuart is een, een vrouw die natuurlijk liedjes maakte van voor mijn tijd. Dus ja, dan kom je op een gegeven moment kom je wat tegen. Ik heb een keer een aantal dia's gekregen in handen. En dat was voor een boek wat ze had geschreven. Of weet ik, het was ergens voor. En ik dacht van, ja, goh, wie is dat nou toch? Dus dan ga je dat een beetje googlen. Dat kan tegenwoordig. En dan kom je allemaal liedjes van haar tegen. En dan ga je wat luisteren. En ik dacht, ja, leuke liedjes maakt zij. Ja, maar de liedjes van vroeger zijn mooi hoor. Ik geniet ja, er nog blijft. steeds van. Eh, eh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Ton Drommel. En uh, Half Zondvoort zal zeggen, Ton Drommel, ja, die kennen we. Onder andere van de babbelwagen, uh, de vele lezingen die je daar geeft. Maar je bent de Zondvoort-kenner bij uitstek. En we praten over het leven van Ton Drommel. En we komen vanzelf op de volkstuintjes terecht. Want die bestaan ook 40 jaar, maar er is een heleboel aan vooraf gegaan. Heeft u vragen, opmerkingen die je aan Ton Drommel wilt stellen? Bel dan even 5730393. Tom, we gaan weer verder. We waren gebleven met de geboorte en het wonen op de Verlennepweg. Ja, nou dan gaan we eens even verder op die Verlennepweg. Want dan kijk ik even bij ons uit het raam vandaan eigenlijk. En dan schuin aan de overkant. Daar stond een enkel woning met een pompstationnetje. En daar woonde de familie Termaat. En uh, Termaat was de machinist van dat pompstation. Er werd geen water opgepompt, maar er werd daar rioolwater doorgepompt de duinen in. Eh, wat toen uh, eigenlijk ook nog uh, makkelijk was. Mag ik zeggen de modderkommen? Uh, dat uh, komen we straks nog op terug. Ja. Dat uh, zijn de, in, inderdaad naar de modderkomme toe werd dat doorgepompt. Daar, aan die overkant, schuin aan de overkant van uh, het huis van Termaat... Daar stond er een mies van publieke werken toen tijd. Twee hele grote deuren en uh, ja, een beetje je kasteelachtig gebouw. En aan beide zijden een bovenwoning. En aan de ene kant woonde de familie Zwemmer. En aan de andere kant woonde de doodgraver van koper Met zijn gezin in die dagen. Daarnaast had je het hek. Van het, de ingang eigenlijk van, het, van de algemene begraafplaats. En als je daar aan de overkant de duinen in keek... dan was dat allemaal theeland wat er lag... Uh, aardappellandjes, groentelandjes. De nou, aardappel werd in die tijd... Uh, door het aardappelaaltje eigenlijk niet geteeld toen. Dus het werd hoofdzakelijk gebruikt als groenteland. En men hield er ook uh, kippen toen de tijd. En de varkensboeren zaten daar onderhand. Even, uh, even dus. voor mijn, mijn plaatsbepaling. Uh, je staat met je rug tegen het hek van de begraafplaats aan. Uh, en je kijkt naar het oosten. Ja, en je kijkt... Uh, er was een weg nog. die daar Je kijkt daar zuidelijk eigenlijk. Ja, de, de Noorderduinweg liep vroeger door. Naar de Cordex? Dus vanaf de Tweede Spoorbomen langs de ja. En dan maakte hij een draai. En dan kwam hij uit bij de Oosttunnel. Van het circuit. Van het circuit toen de tijd. Ja. In die dagen. Dus. Maar we gaan er even, even rustig naartoe naar die kant. Want ja, okay, daar is je okay. toch wel wat over te Naast die... Er, Naast die remis, dan had je ook een, bevonden ze ook een drietal noodwoningen toen de tijd. Dus als je in scheiding lag of mensen waren huis uitgezet... dan konden ze daar uh, tijdelijk uh, verblijven eigenlijk. Als je dan de weg weer uh, verder afvangt... dan kwam je bij de rabi dat was de lopende bandenfabriek... of transportbandenfabriek in die tijd. En daarna stond eigenlijk die Korendex, die Bakkerietfabriek... Ja. Die in 1941 al gebouwd was, eigenlijk daar. Hè? Dus je hebt eigenlijk tijdens die oorlogsjaren is die opgezet. Van meneer Molijn. Van meneer Molijn. Dat, ja, dat bakkeliet was een, een kunsthartig. Het was eigenlijk de voorloper van het plastic eigenlijk in die ja. dagen. Hè? Ja. Dus als je dan... Maar als je dan langs de koreldex reed... aan je rechterhand... dan had je links had je die modderkommen. Uh, stinkende dat, troep. Tegenover, uh, tegenover de, de koreldex... daar lagen de, de brokstukken nog... toen de tijd van het oude Entos terrein. Er zijn later die, die huisjes opgebouwd... in het de, de begin van de Celsiusstraat, Die doodlopende straatjes allemaal. Maar toen de tijd stonden daar nog muurresten... overend van die uh, Nou zijn er een, van een aantal zantwoorden te zeggen... wat is Entos... De eerste Nederlandse tentoonstelling op scheepvaartgebied in Amsterdam. Maar het was op die Entos zo vreselijk druk. Dus men zei: van Nou, het lijkt hier ook de Entos wel eigenlijk. Of dit is onze Entos hier ook. Zo is het eigenlijk ontstaan. En later, nadat die Entos al lang verdwenen waren. men ging naar een varkensschuur in Duin toe. en dan zeiden we: We gaan naar de Entos toe. En als jongen, ja, je had dat Entos gehoord. Dus dat Dat, dat, zal wel, dat, hè, ja, dat is er altijd ingebleven eigenlijk. Ja. Ja, okay. Zo ging dat toen met dat. Maar dan achter die koreldiks, daar uh, had je de stortplaats toen de tijd van dat uh, koreldiksvuil. En als wij nou uh, de schillenboer hielpen in Duin, dan stookt hij niet kookpotje op met hout. Maar dan zeiden de jongens, kregen we jutte de mee, gaat even naar de koreldiks toe... en op de stortplaats haal dat stuk in de bakkeliet wat daar weggegooid werd achterweg. En dat werd dan uh, op, die, op die stookplaats van die, uh, van die kookpot gegooid... Want dat ging smullen die zo. Het was misschien levensgevaarlijk, omdat het stonk uh, verschrikkelijk natuurlijk, maar... En je weet niet wat voor chemicaliën erin zaten? Toen de tijd keek men daar niet naar, want even naast de Quarodix stond die FR-fabriek toen de tijd... Die had een paar vergaarbakken, betonnen vergaarbakken erachter liggen. En waarschijnlijk moest het vandaar dat vuil weggepompt worden. Maar dat vuil stond er gewoon in en er werd steeds meer bijgepompt. Dus dat theelandje wat eronder lag eigenlijk, een oud, niet meer in gebruik zijn theelandje natuurlijk. Omdat die fabriek daar stond, dat was groen, geel, paars. Dat had eigenlijk alle kleuren vaak van de regenboogtafel. Kon je niets meer kijken. Daar kon je absoluut niks kweken. En er staat uh, tegenwoordig eigenlijk die, uh, die knik flat op... even naast de cordedix. ja Het is Flemingstraatmening, is dat daar ook. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Dus daaronder is het, uh, is het ook echt niet schoon meer, de grond. Dat is echt een uh, smerig... Maar vroeger ja, keek men daar niet naar. Dan gaf men er niet op. Dus zo was het toen. En als je dan weer verder even ging... dan kreeg je een, een, een, een, een, uh, verhard, uh, een door het Beltveil verhard pottenduin in... En dan ging je dus naar onder andere varkensboeren, die aardappeltelers gingen daar langs, achter duinen weer. Dan kon je verder de bocht door eigenlijk. En we, gingen, we zijn nog steeds richting Oosten en kan je dus aan, je volgen? aan de overkant hadden we de modderkommel daar al. En dat waren dus ook oude theelandjes die eh, volgelopen waren. En als we dan nog even verder gaan... stond er een grote gele schuur toen, een grote houten loods. En daar zat eh, meneer Koning, zat erin, Willem Koning, Willem Kokken. En die had daar zijn vrachtwagens in eh, gestald... Dat waren dumpvrachtwagens toen de tijd uit, uh, uit de Tweede Wereldoorlog. Die gebruikten die toen de tijd voor uh, puin, grond, uh, stenen te rijden... voor de wederopbouw in Zandvoort in die dagen, weet je wel. Maar je had daar een soort garage eigenlijk. En als je dan verder kwam, dan kwam je bij Tunnel Oost uit. Hè. En dat Tunnel Oost... Die toen was er nog geen uh, sportsveld, geen hockeyveld, niets? Er was uh, helemaal niks, want je zat daar helemaal midden. Je was een heel de duinen in eigenlijk, uh, op dat gebied daar ook. Oh. En die Oosttunnel, want dat heb ik toen de tijd was afgevraagd. die lag onder het circuit door, maar wat was nou eigenlijk de bedoeling? Het was de bedoeling voor een ontsluitingsweg, toen de tijd al, voor Noord. De Oosttunnel en de Westtunnel zouden door het circuitterrein heen aangesloten worden op elkaar. En dan kon men van daaruit zo naar de boulevard toe weer. Dus dat had ook voor deze tijd nog wel heel erg gunstig geweest eigenlijk. Maar ja, ja, het heeft niet zo mogen zijn, dus het is... Uh, Nee, en voor de duidelijkheid, de Jacques-Péthijsweg... die was er nog niet, de ontsluiting naar uh, de Noord. Nee, nee maar dus alleen de Noorderduinweg... maar ja, eigenlijk hebben we nu nog niet veel ontsluiting... want hè, we hebben nu ook alleen maar de Linnéenstraat eigenlijk. Ja. Hè, want als er werkelijk wat gebeurt op dat punt... dan kan je in principe Noord niet uitkomen. Er nee. is nog steeds geen tweede ontsluitingsweg. Nee. Heel vreemd eigenlijk. We gaan even naar de MUZIEK Ignore. We Zet ik hem op de slaan. De groententuin, Cor. Ja, van Helentje uh, van Capelle. Van ja. de, ook van de speeltuin. Hè? Dat weet ja, je nog wel. Ja, precies. Uh, we zitten weer helemaal in de sfeer, uh, lieve luisteraars. We zijn aan het praten met Tom Drommel uh, over, uh, dat komt zo meteen aan de beurt, uh, de groentetuinen uh, en de landjes uh, in de duinen. Uh, we zijn uh, een wandeling uh, aan het maken, uh, Tom. We zijn uh, ongeveer bij de Koreldek, zijn we, beland. We zitten even bij de Koreldek nog op de Noordenduin. Ga verder. In die tijd dat het dus de, de, de heel Noord nog, het Nieuwe Noord nog, onbebouwd was eigenlijk, hoor. Die CoreDix die die fabriceerde toen de tijd stekkers, stopcontacten, telefoons, flessendoppen, pakkingringen, petinaxplaten en dergelijke. En ja die pakkingringen die stonden daar in grote vaten op die binnenplaats. En daar zeilden zo mooi die dingen. Dat waren van die ronde, ronde ringen allemaal. Dus, dus als we er in het weekend was niemand op die koredex, dan, uh, dan was het raak even met de jeugd in die dagen. Want Je was wel bezig het, Tom... Balletjes voor knikkers maken van asfalt. En... Ja, we moesten wel, we hadden niet zoveel speelgoed, Pieter, toen nee, in die dagen. Nee, dus. dat is waar. En het zeilde zo mooi over die modder, kom heen. als je die dingen kon laten springen op het water daar. Hè. Maar zei je vader? Ja, die was daar nooit blij mee, natuurlijk. Dus, maar ja, mijn vader die hoorde dat meestal niet, hoor, dat vertelde je niet. Dat deed jouw vader <laughs> trouwens. Mijn vader was uh, huisschilder uh, in, die, in die tijd, dus hij is eigenlijk al even lang geweest hoor. Dus uh, okay. ja, daarom mocht ik dat ook absoluut niet worden. Want, <laughs> we komen er straks uh, op terug. Daar ja, gaan we er. nog even verder over. Wat ik ook altijd, uh, die coronadix in die 50 jaar, was echt een bloeiend bedrijf. Er werkte verschrikkelijk veel zondvoorders in. Ook vanuit Halen werkte er een hoop personeel. En dat kwam toen de tijd met de blauwe trim naar aan op de Kors Verloren En die moesten die mensen van daaruit over die Kors Verloren heen. Hè? De, de, de, de weg af en Noord-Duin. Want dan een beste, beste tip voor dat. Maar ja, ja, je moest wat voor je werk over hebben toen de tijd ook. Hè? Maar ja. ik bedoel, het is nu eigenlijk ondenkbaar. Want ze vinden het nu op de fiets eigenlijk al ver zulke afstanden. He, maar goed. Aan die overkant ook van die Corlodex. Dat was toen in die vijftige jaar, Ik spreek dus wel, wel eigenlijk van aardig lang terug natuurlijk. Kwamen toen die zogenaamde reizigers ook met de woonwagens. Met de paarden nog tevoren. Die stonden dan op een stukje weg langs de Vullensbelt Toen de tijd werden die neergezet. Ja en die mochten nooit zo lang blijven ook hoor. Een paar weken en dan uh, moesten ze daar weer weg zijn. Maar dat was een uh, kleurige hele tijd ook hoor. Met die was daar en die paarden daar op dat stuk. Maar ja alles was eigenlijk nog duinterrein daar. Dus dat kon eigenlijk allemaal. Ja. Het uh, ja. was voor ons altijd wel leuk toen de tijd. Dat was zat te zien. En dan had je die vullersbelt natuurlijk. En in die vijftige jaren, ja, was dat voor, je, voor als jongens was dat uh, prachtig om te spelen natuurlijk. Er lagen uh, matrassen, troepen, lagen planken, er lag allerlei rotzooi. Dus wij sleepten kapokmatrassen bij elkaar. En die bonden we met planken en, en ijzerdraad uh, vast aan elkaar. En die gingen de modderkom op. En dan met een stok erbij. En dan uh, was het peddelen daar. Hè. Dus, uh, en vinden je er wel eens vanaf? Je viel er wel eens in ook. En die kapokmatras, Pieter, die zakte natuurlijk op een gegeven moment. Want die raakte helemaal vol met water. Dus dan stond je er tot je knieën soms in. Dus. Stond je in de poepmassa? Ja. Wat dus. zijn je moeder? Nee, die, die was daar niet blij mee natuurlijk. Die kwam stinkend thuis. Want een wasmezientje, dat ja, het was ze wel. Dat werd gehuurd bij Nolsluisdam toen de tijd. Maar ze waren niet blij met je natuurlijk. He. En dan nee. het was goed op een rekje voor de kachel. Met welke vriendjes ja. deed je dat, Tom? Uh, met uh, onder andere Henk Paap. Zijn vader zat in het bestuur van de speeltuinvereniging toen de tijd. Uh, Michel Draaier van de Verlennep van de van af ook dan Kees Brons, jezus, allemaal eigenlijk wel jeugd van, uh, van mijn leeftijd natuurlijk, daar in de buurt Hangjongeren van toen? Ja, maar ja, wij hoefden niet te hangen natuurlijk, wij konden <lacht> alle kanten op <lacht> eh? en het was ook zo mooi bij dat, dat pompstationnetje bij het Termaat, daar, als dat gelegd werd dan kwamen er uit dat, uh, uit dat reservoir vandaan, de tennisballen dus dan, uh, nou ja, dan konden we, als we weer een tennisbal hadden, dan konden we s'avonds weer ballenjagertjes door die poorten doen, weet je wel dus dat ja, uh, ja televisie was er niet nog nee. of het was er misschien wel maar het stond zo in de kinderschoenen dat, uh, dat had toch nog niemand we gaan verder dan komen we eigenlijk uh, terug uh, naar die hoekland waar we het over gehad hebben wat ik is een hoekland een hoekland is een uitgegraven stuk grond in duin. En ja, die werd eigenlijk uitgegraven omdat er uh, de waterleiding toen de tijd gekomen is. In het hoe water... diep, hoe diep moest je dan graven? Uh, ze gingen meestal tot een halve meter uh, boven het grondwater. Dat was het Oké, okay, want wat uh, hoefde je geen water te geven. Nee, maar ik kan me herinneren, die, die, die duintuintjes, die waren soms hartstikke diep. Maar Moest je die zelf met de hand uitgraven? Die werden, dat is eigenlijk gekomen, Piet, het is door de jaren heen gegaan. Hij werd uitgegraven en als je dan merkte dat, je dus, dat ze te veel van het water afzaten... en dan hadden ze in de winter weer even tijd en dan groeven ze er weer een gedeelte van af. Dan werden die dijk om die tuintjes heen steeds hoger toen de tijd ook. Maar dat is een verschrikkelijk werk, jongen. Dat, dat zijn kubieke meters. Ieder, de keer was dat een stukje. Ja, maar het ging geleidelijk. Hè. Ieder jaar werd eraf. En dan, uh, het mooiste was een waterpeil van een halve meter, dus om dat maar vol te houden. Maar, dat, uh, maar ze werden steeds dieper. Ja, hoe meer water er uit de duinen onttrokken werd, hoe dieper die, die volkstuinen of die, of die aardappelvelden eigenlijk En er werd een heleboel. Zowel in de Zuidduinen als in de Noordduinen. van die. Je, je kan haast wel zeggen dat het, het hele duin vol lag met die, met, die, met, die, met die landjes en tuinen. En, en kon je daar zomaar aan beginnen dat je zegt nou, ik ga... Uh, nee, en, nee, nee, nee, nee. Nee, er, was al, er is al een aardappelstelersvereniging geweest vanaf, ik meen 1939 was er, of vanaf 1933 bestond er al een aardappelstelersvereniging. Dus je kon niet zomaar een, een paar nee, palen nee, in een hek nee, neerzetten? Nee, absoluut niet. Oh, nee. Dat was geregeld? Die, dat waren echt in het begintijd ook waren dat hele strenge regels nog die, die aangehouden moeten worden. En zo had jouw vader... Ook een, een landje? Mijn vader had eerst eerste landje... ter hoogte van de Rabië, dus van die lopende bandenfabriek. Daar zitten we dus halverwege de, noor, de zitten we net dichtbij. even Achter het kerkhof toen de tijd. Ja, dat Lekker was, dichtbij. Duidelijk. Dat was uh, mooi. Hoe groot was dat landje? Wat je vader had, in de eerste? Uh, ik dacht 16 roe hield dat in. Wat is dat? Een nou, roe is uh, 14 vierkante meter zo'n beetje. Dus, uh, ja. Het was een aardig, aardig stuk land. En er zat mijn oma Piet zat er dan ook bij. En dat deed ze met z'n tweeën. En wat kwijten die? Uh, nou, erwten en bonen. En toen ze aardappelen mochten verbouwen... toen uh, kwamen er weer aardappelen bij ook natuurlijk. Maar ze hadden tevens aardappelen land, dus bij de, bij de andere vereniging weer dus. Maar ze hadden sowieso een hoekland... dus voor spersiebonen, voor kool... en uh, noem maar op eigenlijk. Maar jij als kleine jongen moest daar ook naartoe? Ja, dat vond je ten eerste vond je het wel leuk. Hoe oud was je toen? Uh, een jaar of vijf? Vijf, zes. Mee werken? Mee. Uh, nou, je vond het zelf dus al leuk om mee te gaan. Maar ja, het was voor die oude ook wel makkelijk. Uh, je, zat met, uh, ja. je zat met mest. En de paarden liepen nog uh, vrij los in duin vaak. Want schilderboeren stuurden gewoon een paard losse duinen in. Duin, want die kwam wel terug weer, weet je. Dat was niet zo'n punt. Maar als je dan op die tuin was en je kon nog niet veel doen... dan kreeg je een emmertje mee. Of een zakje mee. Je had een zakje mee. En, en een, en een poep. koolschep. Poepraper. En dan kon je een duin poep gaan halen, weet je wel. Want We gaan er zo meteen verder over praten. Eerst naar de muziek. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand.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 zo heerlijk rustig, er klinkt een mondharmonica die speelt door remi mi fa sol la. La, la, la Zo heerlijk rustig, je yeah, je, yeah. en een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig.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 Weegt de muzikant, de kinderen zitten hand in hand, maar de zee rust nog voort. Dat is al wat je hoort. Zo heerlijk de de mensen. Dat ze weer naar huis te gaan. En ze zegt te voldaan. Wat was dat rustig. Ja, yeah, ja. Yeah. Wim Zonneveld hoor ik. Ja, zo heerlijk rustig. En het grappige is, hij gaat het dan over hebben van zo heerlijk aan het strand... Nee, maar zo heerlijk, dit, dat was niet zo'n voor, denk ik. Nee, dit was de Duinen en uh, Tom Drommel, lieve luisteraars, die zit tegenover me... en die is bezig met zijn verleden, want als klein jongetje moest hij meespitten, mest verzamelen van paarden en uh, voor het uh, volkslandje, om het zomaar eens even te zeggen... Uh, heeft u vragen, opmerkingen, u kunt bellen... 57 0 3, 9, 3 En Ton kan al uw vragen beantwoorden. Ton, jij moest met een zakkie uh, poep wij voor de, de mest. Wij schepten de paardenmest op. Ja, en als we dan met z'n tweeën waren als jongen... Die, die, die drollen waren nog vers... dan gooien we er ook nog mee naar elkaar. Want dat, dat waren net sneeuwballen eigenlijk. dan maar een beetje met een andere, andere lucht er aan. Maar dan kon je lekker mee gooien ook met die dingen naar elkaar. Dus. Ja. Nou, dan kwam je bij je vader aan in het landje ja, met die mest. Ja, dan kwamen we... En dan, kwam ik, uh, dan kwamen we dus... Uh, bij dat landje. Dat was trouwens het tweede landje dan, want op een gegeven moment moesten ze weg bij die, bij die lopende bandenfabriek, bij die RAVI. Waar nu ongeveer de brandweerkazerne wordt gebouwd. Ja, ter hoogte van dat punt zo'n beetje. En toen zijn we dus doorgezet, duin in. Toen werd je alweer naar achteren ge gestopt. Toen kwamen we schuin tegenover waar nu het woningbouwkantoor staat, nog in de Thompsonstraat, wat ook eigenlijk ja. geen functie meer hebt straks, maar kwam op dat punt te zitten, dan schuin uh, richting spoorbaan eigenlijk weer. Kregen we daar een landje Achter een hoge duin. Tegenwoordig staan de flats. Je zit zo'n beetje droog, op de een Loorderstraat. Ja. Daar zijn we toe, uh, naartoe verplaatst. En dat was dus uh, ook nog in die vijftiger jaren. Dat landje zelf, wat ik me daar nog van kan herinneren in die tijd... dat was die kant tegen die hoge duinen... die was voor het instorten was die helemaal dichtgezet met stalen munitiekisten. Opengevouwen stalen munitiekisten uit de oorlog vandaan. Die van, van een Van een goede meter hoog, die kisten allemaal. Ja. En, die, en die lagen ergens? Die kwamen zo uit de duinen vandaan. Want er de, de moest draad om die tuin heen. Nou ja, paaltjes haalden ze overal weg... of hout van strand of, of wat dan ook. En toen lag de duin eigenlijk nog bezaaid met telefoondraad. We lagen echt kilometers van de dunne zwarte draad in Duin. Dus, en dat gingen we dan optrekken over overal vandaan. Weet je wel. En dat konden we weer gebruiken. voor. De, daar werd het hek mee gezet. Het, het, we hadden ook al een schuurtje op die tuin staan. En het was een, het koetswerk van een oude auto uit die, uit die dagen. Hoe kom er je eraan? Er Van de Vullersbelt af. Want die was ook redelijk dicht bij, uh, ja. bij het land natuurlijk. Dus je dus, vader die zei, dat is een mooi schuurtje? Dat werd eh, door vier man opgepakt. Die, die koetswerken waren nog een vrij zwaar... van die oude automobielen toen de tijd. Er zat dus niks meer in op Pieter. De, mo de motor was eraf al de deuren lagen eruit. Daar nou, er werden er per en een paar stukken zeil ingezet. En dan eh, nou, er stond er in ieder geval ook een schuur op, het, eh, op de hoekland. Daar konden ze een thermosfles maar koffie meenemen. En, en, maar en top, zitten. dan heb je je tuin. Er staat een hekwerk omheen. Je nee. hebt een schuurtje, een koets van de auto... Maar er moet ook nog wat geplant worden. Ja. En hoe ging dat dan? Nou, daar was er ruimte genoeg voor natuurlijk op dat land. Dus dat, uh, dat kon wel. En daar gingen dan dus de, de bonen toen de tijd in. de dus persiebonen, snijbonen, prei werden gezet. Boerenkool, spruitkool. Nou ja, noem maar op. Geen varkens? Nee, nee. Er werd, uh, mijn vader hield geen beesten. Maar daar hadden die mensen geen tijd voor natuurlijk. Hè. Want ze werkten nog tot uh, zaterdagmiddag één uur eigenlijk. En vaak moesten ze dan ook nog even naar de kapper. En daarna kon je eigenlijk een paar seconden ze duinen in natuurlijk. Ja. Ja, in de voorjaarstijd natuurlijk na het werk. Ja, was meestal alle vijf hoor. Dan was het uh, of eerst naar duin. Of even gauw wat eten. En dan naar duin. Maar nee, Tom, jij als jong jongetje moet daar naartoe en jij moet van je vader meewerken. Wij moesten helpen natuurlijk in Duin, ja. Jij en je broer. En mijn broer ging ook mee naar Duin, want ja, we wisten niet beter. Dat, ja, maar het was niet alleen bij ons natuurlijk. De meeste jongens die waren in Duin. We leefden daar in Duin. Ik bedoel, ja, andere dingen hadden we meestal nog niet. Strikken zetten? Strikken. Dat uh, werd ook uh, toegepast, maar dat werd uh, meestal niet aan de jonge lui verteld natuurlijk. Hè. Okay. Ik weet wel dat ik vroeger eens mee mocht met een, een, een, een oudere neef van me, met een vriend, de duin in. En die gingen dan het circuit rond en dan was er een, een oudere zandvoerder dan, ook een bekende stroper eigenlijk. Die ging ze strikken uitzetten en die loerde ze dan af. En als die man uh, dingen gezet had, maar, me maar meestal draadhangers waren dan, aan het buitenhek van het circuit. Dan uh, zeg maar twee uur later, dan uh, gingen hun de duin in en uh, gingen ze die strikken af. En dan zaten er vaak op welke einde in, weet je wel. Maar dan mocht ik als klein jongetje mee. En dan mocht ik het zakje dragen. Ja, Die stinkers dachten ook. Want dan kunnen wij nooit gepakt worden met die knijnen. Ben je wel eens gepakt? Dan mocht ik. Nee, we zijn niet gepakt. Maar dan liep ik 100 meter achter hun eigenlijk. Met het zakje met, met die knijnen in. Of er ging een paar knijnen om mijn nek. En dan kwamen we de Oosttunnel uit. En dan pakten hun die knijnen weer over. Want dan konden ze niks gemaakt worden meer. Want op de openbare weg kon je gewoon met gestroopte knijnen lopen. Of met... Was je familie van Blankenbil... Nee, daar ben ik geen familie. Ja, ja. als je ver gaat kijken, wel <laughs> natuurlijk. Zijn we allemaal familie van blanke billen? Dan gaan we dan... even over dat tuintje weer terug. Ja, ja we gaan weer. Ja. Maar, uh, Tom, uh, je bent daar druk bezig als jonge jongen met uh, spitten, met uh, zaaien en dergelijke. Uh, de vrieskist zit vol met uh, dopert. Nou, de uh, vrieskist hadden we natuurlijk ook. Hoe hadden geen, je dat dan? We hadden geen koelkast natuurlijk thuis. We hadden alleen een koperen kraan, hadden we. Nou, dat was dan? in een kachel. Meer hadden we maar, in die tijd niet in huis, hè? Snap ik. Maar al die bonen komen tegelijkertijd uit. Ja, dus daar hadden we wekketels voor, hè? Dus mijn moeder die kon er dan altijd, want. Er moest gewekt worden, volop gewekt worden. En ja, de schuurplanken vol met, met wekgoed toen de tijd. En sprongen wel eens een zo'n wekdingetje open. Door te verse mest gebruikt worden of niet goed gewekt. Nou, dan wist je al wat je eten moest, want die, die moest op die moest op eerst. Dat was heel belangrijk toen natuurlijk. Maar, maar we gingen het hele jaar door, eigenlijk konden we eigenlijk groenten van de tuin eten. Maar je proeft het verschil wat je zelf hebt gekweekt dan wat je bij de groentehandel koopt. Maar daar hadden wij geen erg in natuurlijk. Want wij, wij wisten niet beter. Ik, ik, en dat is hetzelfde met die duinaardappels. Ja, ik, ik, ik, ik weet niet beter, want ik eet eigenlijk mijn leven lang al duinaardappels. Ja. Heel af en toe was het wat anders erin. Maar daar ben je mee, ja, het is heel gek mee grootgebracht. En het, het is voor ons vanzelfsprekend eigenlijk dat je dat eet. Ja, we gaan verder Tom. Maar ook over die aardappelteelt wil ik het nog wel eventjes ja. hebben. Ik weet, uh, mijn vader kreeg toen een, uh, met zijn broers een groot hoek land toegewezen. Achter de Keesomstraat. Later heeft uh, Leende er nog met paarden op gezeten op dat land. Maar toen was het al langer over hoor. Maar toen stond je dus echt uh, uh, een godvergeten ent de duinen in eigenlijk. Het was, was helemaal afgelegen en... Dan kwamen we daar op dat stuk terrein... ik weet het nog goed... helemaal begroet met dorens. Helemaal vol. Dus dan begon je eerst met het kappen van die dorens... Dan moesten die mensen die worteltroep eruit gaan spitten allemaal. Dat ging met zo'n grote graaf ging dat. Ik weet niet, zo'n hele grote platte stalen schep was dat. Kon je eigenlijk alleen mee keren. Een keer eigenlijk. Maar dan moest dat land eerst helemaal omgooid. Ja, een ploeg was er niet natuurlijk. Nee. Alles moest op de hand gedaan worden. Dus, en, ja, je kon je er niet meer een autootje komen. Alles moest lopen. Vanaf, en je kon dus vanaf wat ik vertelde. Dus die Noorderduinweg, die verre fabriek. liep een pad duin in. Van daaruit ging je de duin in. En dan kreeg je een heel stuk. Er was helemaal geen pad natuurlijk. Dus met je kruiwagen? Je... Met je, je kruiwagen. Ja, met een ijzeren nog, weet je nog. Toen de tijd. Ja. Oude kruiwagens van de duo eigenlijk toen de tijd. Houten bakken. Met zo'n stalen wieltje erom. Maar ja, wij hadden ook een, een karretje dan met twee uh, oude fietsenwielen. Dat gebruikten ze ook voor het garnalen vissen. Weet je wel. En daarmee ja. haalden we dan... Uh, liepen we dan, als er dus de, de aardappels er waren, liepen we de aardappels daarmee in duin uit. En Ja, maar ik bedoel, als we nog bezig waren met rooien, was het, uh, Tony breng jij maar vast de zakje naar de Noorderduinweg. En dan moest ik er wel bij blijven, weet je. Dan moest ik wachten tot hun weer met meerdere zakken kwamen. En dan was het ook vaak zo dat ze met meerdere uh, men mensen waren, uh, meerdere telers waren. Dat ze die aardappelen bij elkaar hadden. En had, het, een van die gasten had een handkar gehuurd bij uh, Loos de Wagenmaker. En dan gingen die aardappelen op de handkar allemaal... en dan werden ze dus van daaruit gedistribueerd naar, uh, naar het Rooie Dorpenpijk, naar uh, Zandvoort Noord. En dan had iedereen daar zijn eigen portie vanaf toen de tijd. Dan gaan we even naar de muziek, Tom. Mijn sperziebonen, die komen zo slecht op... en de spreeuwen de rode bessen op... Mijn vroegen staan slecht en mijn sla wordt een flop. Als zo doorgaat, dan wordt dat een strop. Maar mijn tuintje, maar mijn tuintje, ja, die mis ik niet graag. Er is altijd wel tijdverdrijf voor mij. Mijn sperziebonen die komen zo slacht op. En de spreeuwen vrienden de rode bessen op. Wat is mooier dan een huisje met een mooi lapje grond? Wat is beter dan kunstmes? Ja, dat weet u, dat is trond. Van een paard en een koe, bij mijn ouders ook de play. En als we hem leegden, ja, dan zongen we maar ja, weer mee. Mijn spers, die komen zo slecht op. En de spreeuwen vreten de rode bessen op.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 Verdierte in de wortels en aardbeiden met onkruid. Tuinbonen onder de luizen en de slakken lagen mij uit. Afrikaantjes en groen zeep, ja, probeert maar een keer. Wat as of wat zout en dan zingen we weer. Mijn sperziebonen, die komen zo slecht op. En de spreeuwen vreden de rode bessen op.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 ik heb spanazie, ik heb er koolraap, ik heb paradijs en ramanas Ik heb de en augurken en tomaten in de kas. Ja, ze komen we met z'n allen de winter wel door. En aankomend jaar gaat de kop er weer voor. We spelen ze wonen, die komen zo slecht op. En de spreuwen vreten de rode bessen op. Maar oh ja, Cor, wat was dit? Dit was uh, Evert Baptist met Mintoentje. Mintoentje. Nou, daar zijn we zo'n beetje wel uh, bij aangeland, Tom. Ja, dan want, dan gaan we gaan uh, verder met het tuintje dan, hè? Ja, ja vertel. Wij, wij zeiden hoekland, hè? Nou, na dat uh, tuintje wat ik net dus uh, even gememoreerd heb... gingen wij van daaruit door naar het binnenterrein van het circuit... want we moesten daar ook weg, want die flatbouw uh, ging daar beginnen toen de tijd. Dus toen een tijdje in het uh, binnenscuit gezeten... En, ja, op een gegeven moment werd dat ook uh, niks meer. Het, het, het water uh, kwam steeds hoger daar. Ook door die bevloeigveld. Ja, die modderkommen waren opgeheven. En uh, wat meer gezuiverd water werd er toen uit ingepompt. Dus waar wij in Duin zaten, op een gegeven moment stond er met een meter water op dat land. Dus en dat was niet tegen te, te spitten om dat uh, dicht te gooien. Dus daar zijn we mee gestopt toen. En ja, als alternatief, de volkstuin toen. Huh? Ja. Nou was de... ja, je zegt het even simpel... Ja. maar al die zandvoortes die in die tuintjes aan het werk waren... volkstuintjes, die zeiden op een gegeven moment... kunnen wij niet een, een, een groot complex doen met volkstuintjes... Ja, nou, daar is de gemeente Zandvoorde mee gekomen. Hè, omdat het de binnenterrein eh, toen de tijd leeg moest. Hè, voor andere voorzienigheden. Ja. Dus, uh, maar ja, dat was toen... Uh, ja, ze moesten die duinen uit. En ja, die nieuwigheid, dat was eigenlijk niks voor die oude echte Zandvoorders. Dus ze hebben zich hevig verzet toen de tijd. En uh, op een gegeven moment hebben ze ook nog een stukje toegewezen gekregen naast de volkstaan. Maar dat is vast van later dagen, toen echt de laatste volhouders eruit moesten. Maar ik ben toen, ja, naar die volkstaandersvereniging overgegaan. Je was de eerste... Ik was, een, ik was een van de eerste die er, die er dus zijn blijven zitten die 40 jaar. Ik ben niet de eerste tuinder geweest, want er waren er wel wat voor mij natuurlijk. Maar ben wel met het eerste jaar van de tuinen ben ik dus... Uh, maar dat bestaat nu 40 begonnen. jaar? Het, uh, het is er nu ruim 40 jaar, ja. Goed, dan begin je daar met die, bij het volkstuinencomplex achter de Keesomstraat. Ja. En hoeveel tuintjes waren dat? Wij zijn begonnen met 50 tuinen in het begin... En ik had toen tijd tuin nummer 48, was bijna een van de laatste. En nou was het zo, het bestuur moest vijf tuinen van de gemeente Zandvoort overhouden. Uh, eventueel voor mensen die het terrein af moesten, of het binnenterrein uit moesten nog... en die nog verplaatst moesten worden uit duinen. En, maar ja, die landhuur was toen 75 gulden per jaar. En ja, het bestuur wilde dat van de, van de gemeente vangen, maar dat ging niet door. Dus. dus toen zijn eigenlijk alle tuinen verhuurd toen die er lagen. En dat waren zo'n 53 tuinen toen. Maar het groeide uit jasje, want ze hadden zoveel leden... en er waren zoveel mensen die graag een tuin wilden hebben. Dus. Toen is twee jaar later is het complex vergroot met nog eens keer 50 tuinen. Toen wilde eigenlijk de gemeente Zandvoort... er nog een brok aan hebben met 50 tuinen. Maar dat is het bestuur niet mee akkoord gegaan meer. Want die vond 100 tuinen genoeg toen de tijd... om, uh, om te behappen eigenlijk. Maar eventjes, jouw gemoed... het is wel een verschil of je een tuintje in de duinen hebt... of in een gereglementeerd... Het was een, een heel... een heel verschil natuurlijk. Want ik weet, ik ben door een andere oude Zandvoort... ben ik eens een keer tegengehouden. En die zegt, joh, wat ga jij nou maken? Dan ga je daar bij al die nieuwelingen, die vreemdelingen zitten. En je kan van mij... Zo'n hoek land krijgen nog. Dat was een ander hoek land in het binnenterrein. Maar ja, ik heb hem toen ook gezegd: Oh, mijn Gerrit, hartstikke lief van je, maar laat ik dat nou niet doen. Ik krijg met de tijd een flat in Noord. Ik zeg: En dan heb ik daar ook een speeltuintje voor de kinderen meteen, een speelplaats. Ik zeg: En dan zit ik. En dan weet ik zeker dat ik daar kan blijven zitten. Ja, dat is, uh, dat is nu al 40 jaar dat ik daar. Maar dan, uh, het is strak gereglementeerd. Uh, keuringscommissie, het, of je het wel netjes onderhoudt en dergelijke. Het is uh, vrij strak gereglementeerd. Het was in de begintijd nog veel strak. Want ik weet nog, ik meldde me aan bij de voorzitter toen tijd. Het was niet een was dat? meneer Kuipers. Die werkte bij het GAK in Haarlem, meen ik. En die kwam uit Amsterdam vandaan. Dus die had eigenlijk ja, dat hele het Amsterdamse beeld van een volkstuin nog in zijn gedachten. Dus ja, de man was uh, niet makkelijk. We begonnen daar op een hele grote kale zandvlakte. Er werden vier piketpaaltjes in de grond geslagen. Dat was dus je, je tuinafscheiding. En waar de, naar de Lappertuin hebben we dan nog 12,5 bij 25 meter. Dus we hebben een best, stuk, een best stuk grond was dat voor die dagen. Het water zat eigenlijk toen al veel te diep weg daar. Ook 1,20 meter. Dus dat was dan eigenlijk niet zo gunstig. Want in de begintijd stoven eigenlijk alles wat je had staan stoof onder. Want dat was ja, één grote, grote zandvlakte. Dus je moest de pomp slaan. Ja, maar ja, dat mocht niet. Er zijn uh, op dat terrein, op die, van die vijftig tuinen... zijn in het hart van dat van complex... zijn aan twee kanten langs de paden twee pompen geslagen van gemeentewegen. En daar moesten we het mee doen, toen de tijd. Maar jij bent Ton Drommel, een het. Ja, antwoord, ik kom uit die duinen vandaan. Wij, ja, wij waren een beetje vrijgevochten natuurlijk dus. Ik had een, een, een, een vriend in de garage... en die kon aan oliedrums komen, hè... Dus nou, de oliedrum is uitgebrand, schoongebrand. Uh, we sloegen de, de, de bodem eruit. En dan uh, groef je eerst een flink diep gat in de grond op die tuin. En dan uh, zo'n uh, oliedrum erin, zonder bodem. En weer graven erin dat is steeds dieper zakten en daarboven kwam er nog eens keer een keer in te staan. Nou, dan had je plenty water ik zat 1,20 weg en de oliedrum was uh, bijna een meter. Dus uh, je had 60 centimeter water zeg maar en daar kon je met een, met een put emmer uh, je, je, je water uithalen. En daar deden je meerdere uh, zonvoorters? Daar begonnen de meerdere aan natuurlijk. Maar ja, dat was eigenlijk ook al een beetje tegen de zin van meneer Kuipers. Want dat vond hij eigenlijk maar niks. Want we hadden twee pompen gekregen en daar moesten, we dan, uh, daar moesten we het dan mee gaan doen. Maar goed, dat, dat weet je zelf wel, dat werkte niet. Uh, later, ja, een pomp. Hè? Ik bedoel... Uh... Het waterloopplein, daar ging ik regelmatig naartoe en dan haalde ik pompen weg. En dat was voor mij wel een beetje lucratief. Daarom uh, hier en daar op tuin een pomp te laten. Toen ik hier, wilde wel graag een pomp hebben. Dus. Nou, dat kwam uh, die Kuipers bij me. Van, ja, dat was helemaal niks, dat kon niet en dat mocht niet. En, uh, maar ik zei, ja Kuipers, wat maakt dat nou uit? Of je nou met z'n tweeën... Uh, of met z'n vijftig uit twee pompen water haalt... of je hebt ieder een eigen pompje op je tuin staan. Ik zeg, we halen hetzelfde grondwater weg. Het is alleen veel makkelijker. Nou ja, daar moest hij dan even over nadenken. Ja, ja maar het is, kan eigenlijk niet. En veertien dagen later was hij bij me. Toen kun je voor mij dan ook een pomp slaan tussen? Geregeld. Geregeld met die man. En vertel eens even over het begin van die volkstuin. Je zit daar met allemaal ja, vriendjes... Uh, commentaar geven op elkaars tuintje? Uh, adviezen geven? Ja, of niet? nou, adviezen geven wel. Het was, uh, ik, ik ken nog wel het een en ander verhaal over mijn uh, overburen. De heren uh, Tot en Bolleduck samen. En meneer Tot, uh, Engelsman van origine. Die, uh, ook een tuin. Dus, Nou, die staat er op, dat, dat, op die zandvlakte. en Die komt uh, naar mij toe ook. Ton, wanneer komt er zwarte grond? Ik zei, nee, zwarte grond komt er niet. Ik zeg, je moet er zo op spitten. Ja, ga moet Ik zei, moet er, uh, ik zei u, u moet er mist onderspitten. Maar ja, ja op zijn zand voor zwijnen, natuurlijk. Weer, dus, uh, maar hij wist niet wat, mest, wat mist was. Ik zei, dat is mest, dat is koeienstront of varkenstront, dat moet eronder. Maar dat zag uh, de heer Tot niet zitten. Maar later met zakken, zwarte grond en alles. Uh, heeft hij dat wel aardig gered? Die meneer Tot, die, uh, die werkte. Uh, ik meen als Stuart of wat ook. Hij zat in ieder geval uh, op de vliegtuigen. Dus die was regelmatig op de dag vrij in. Tot was daar uh, volop bezig. Veurtjes aan het graven. Een beetje grond erin. en opplanten en nou, poel. Maar ja, hij zette geen stokjes bij de regels. En er kwam... Uh, zwagen balleduks nadat hij in zijn winkel geweest was, de duin erin. En ook met zakjes zaad. En die begon ook ijverig weer uh, veuren te maken. Maar ja, niet te weten van elkaar waar het van elkaar stond. Dus, dus die gingen dwars door elkaar. Het dwars overheen. Dus dat, uh, ja, dat was in de, tuin, in de tijd wel, uh, wel leuk. Ik weet ook nog, ik had uh, spersibonus daar op die tuin. En ik ben daar uh, spersibon aan het plukken. En dan komt uh, meneer Totten. Totten! wanneer komen de dispersiebonen, wanneer zijn die goed? Ik zei, nou, die zijn goed. Hij zei, kom nou eens bij mij kijken. Hij zegt, er zit nog geen boon aan. Ik zei, nee, dat klopt, Tot, want dat zijn aardappelplanten. <laughs> dus, <Heerlijk. laughs> maar goed, dat was het begintijd van die tuinen ook. En, uh, maar later ging het goed hoor, ook met, met, met, met, met de heer Tot en, uh, en de heer Balledux, Want uh, Ze hebben nog een jarige tuin erop. En... Tom, we komen alweer zo'n beetje aan het eind van het programma. Zie je ja, hoe snel dit we gaat? Uh, ja, we gaan er ergens uh, snel doorheen weer. Hè. Zo. Ja, als ik terugkijk op 40 jaar uh, vlogstuincomplex... Uh, blij dat je daar bent begonnen. Ja, wel. Ja, nog steeds eigenlijk. Hè. Ik, uh, en nog steeds uh, ja. loop je in je vrije tijd even je volgstaan in. Ik uh, ga regelmatig nog, in, ja eerst met mijn kinderen... en nu met mijn kleinzoon eigenlijk heel veel. Die er heel veel aardigheid in hebben. En ik moet iedere keer de mest hopen omspitten voor de wormen, Want die wil je zien dan. En die laat hij over zijn hand lopen en alles. Hoor. Want dat vindt hij uh, gewoon prachtig. Ik heb ook voor de kleine jongen een pomp geslagen. Hè. Want ik had het een tijdje terug, kwam er iemand langs bij mij. Hij zat... Waarom heb je dat pompje zo laag? Je staat veel te laag op de pomp. Of zo. Ik zeg, nou, er staat een laag aan de pomp. Zei, voor een kind van vier jaar is het, is het hoog genoeg. Voor een kind van vier, heb je voor een kind van vier... Jaar een pomp geslagen. Ja, ik wel hoor. ik kan dus, je niet leren. Dus de tijd herhaalt zich. Jij met de, je vader ja. de duinen in. Toen jij nu met je zoon, maar mijn zoon was er niet zo happig op. En maar mijn kleinzoon, kleinzoon die, die vindt het weer schitterend. Dus, uh, ja. Tom, ik vind het een, een uitstekend uh, verhaal. Uh, okay. Wat we gehoord hebben. Uh, Erg veel dank dat je dit wilde vertellen. En ook de voorbereiding die je daartoe hebt gedaan. Um, een hele bijzondere uitzending was dit. Tom, enorm bedankt wat je allemaal hebt willen zeggen aan de luisteraars. En heeft u vragen, bel ons dan maar 303 3039357 ervoor. Cor, enorm bedankt voor de techniek. Uh, volgende week dan praten we hier met uh, de man die uh, alles weet van de Zomvoortse Brits Club. Want die bestaat ook uh, ruim 65 jaar. En we gaan eens even praten over de geschiedenis van de Zomvoortse Brits Club. Dit was het programma ZFM Oud Zomvoort. Lieve luisteraars, we wensen u een heel fijn weekend toe. En bedankt Cor, bedankt Tom.